Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Morgen zou de meeste hinder op het spoor voorbij moeten zijn, denken NS en ProRail. Verwacht wordt dat bijna overal dan weer de normale dienstregeling geldt. Alleen op de trajecten Geldermalse-Tiel en Amersfoort-Apeldoorn wordt nog uitgegaan van hinder. ProRail heeft de hele dag en ook vannacht nog nodig om de stormschade te herstellen. De treinen die vanavond of morgen gaan rijden worden verwerkt in de reisplanner... maar dat zullen er vandaag niet veel meer zijn. President Zelensky van Oekraïne heeft kritiek geuit op de opstelling van het Westen tegenover Rusland. Hij vindt de maatregelen van de VS en Europa om Rusland af te schrikken onvoldoende. Hij roept de NAVO op om duidelijkheid te geven over toetreding van Oekraïne tot het militaire bondgenootschap. De status van Oekraïne binnen de NAVO ligt juist aan de basis van de spanningen met Rusland. Rusland wil niet dat Oekraïne lid wordt. De NAVO houdt vol dat dat ook niet aan de orde is, maar benadrukt dat Rusland dat niet voor het zeggen heeft. Zelensky zei dat hij zelf met president Poetin wil spreken. In pretpark Plopsaland in de Pannen in België... zitten zeven bezoekers al urenlang op 32 meter hoogte vast in de achtbaan. De attractie is rond half zes vastgelopen op het hoogste punt. De zeven mensen zitten in één karretje. Het regent en het waait hard, maar ze zijn volgens Belgische media niet in gevaar. Een reddingsactie van de brandweer is vertraagd... doordat de ladder niet hoog genoeg kon komen. Er moet nu een andere ladderwagen komen. De attractie The Ride to Happiness werd vorig jaar juli geopend. En in Tilburg heeft Ajax met 1-0 gewonnen van Willem II. Jurjen Timber maakte het doelpunt vlak voor tijd. Het stadion was voor het eerst in lange tijd weer vol met toeschouwers... nu de bezoekersnorm voor stadions is opgeheven. Het weer, regen en wind, vannacht overwegend droog en 2 tot 5 graden. Morgen grijs met vaker regen, maximaal rond 11 graden. Morgenmiddag neemt de wind weer toe, morgenavond veel wind... en maandagochtend staat die er nog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar...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 10 years is your Saturday night party destination. That's my man throwing down. You've got it locked to the Nightwalk with Mario Zandvoort. Are you ready? On CFM. CFM Zandvoort, zaterdagavond, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond... Van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste show nieuws. Party update. Ja, het, het, het is een beetje, ja, een beetje lastig. De laatste keer dat het lastig is. Natuurlijk de Nightwalk 10. En straks het tweede uurtje DJ met zijn Global House 5. En straks het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van clubs uit Italië. En uh, ja, afgelopen dinsdag goed nieuws hè. Nederland beent met drie grote en snelle stappen... Einde coronamaatregelen, ja. Het zit er dan blijkbaar toch aan te komen. Nou ja, het blijft altijd een maartje natuurlijk hè. 99% zeker dat het allemaal weer voorbij is. Maar hè, zeg nooit nooit. Voor de muziek van Jay Vegas als opening met Rock The Show. En dat gaan we zeker doen, drie uur lang. Het beste van Dance op de op Nee, zo. Jongens biertje. Lekker hoor. Het beste van dance. Armbier een beetje pop tussendoor. En dat doen we nu met Felix Lighter, Lefty en the Melody Man met Higher. Life seems a struggle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 Everyone's talking to me That everyone told me Work. En uh, zoals ik al zei, ja, afgelopen dinsdag heb je het misschien allemaal meegekregen. En anders heb je het vast wel in het nieuws gehoord. Hè. De coronamaatregelen worden in drie grote stappen losgelaten. Zo heeft de minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid... alias de badmutsen bekendgemaakt. De stappen worden snel achter elkaar gezet, aldus de minister. Volgens Kuipers kan de samenleving van het slot af... omdat we in een nieuwe fase zijn beland. Hoewel op dit moment meer mensen dan ooit besmet zijn met het virus... blijft het ziekenhuisbezetting nagenoegen. blijven we stabiel... Natuurlijk zijn er nog wat kleine maartjes. De mondkapjes in het OV blijven. En natuurlijk, uh, ja, bepaalde dingen, dan moet dat nog natuurlijk. Anderhalve meter in de clubje in de discotheek. Die gaat er gelukkig af, ook die mondkapjes eraf. Alleen het enige maartje is uh, de evenementen. Outdoor niks aan de hand, maar indoor is nog eventjes uh, G1. Wat, uh, wat de verhalen zijn, En dat houdt in uh, dat we allemaal moeten testen. DJ's, personeel en iedereen, of je nou gevaccineerd bent of niet. Je moet testen voor toegang. Ja, dat is dan enige nadeel, maar hè, we gaan weer helemaal open. Afgelopen weekend, uh, groot succes. Succes met de nachten. Alleen in het donker, vervagen grenzen, regels, sociale orde. Daarom is de nacht onmisbaar voor identiteit. Voor ontdekken, voor jong zijn. Iedereen verdient de nacht om zichzelf te leren kennen of te zijn. Wie dat niet in zit, ja, die zit te slapen. En ja, daarom staat de nacht op om de overheid en iedereen wakker te maken. Het plan lag klaar. We bespraken het met iedereen die er ideeën over had. En de nacht kan het aan. Dat was vorige week. De nachtclubs waren vorige week open. En ja, ze hebben. In Amsterdam viel het allemaal mee. Ik geloof dat er een stuk of twintig clubs open waren. Of zelfs meer. Maar in ieder geval, die kregen uh, een, een, een, een, een redelijke kleine boete. Van, ik geloof, 4600 euro of zo. 4500 euro. Maar uh, er waren plekken in Nederland waar gewoon uh, heel veel geld betaald moest worden. <lacht> Dan praten we over, uh, ja, ik geloof, uh, wat richting de 50.000 euro hoorde ik voorbij komen. Maar ja, voor 4600 euro oké, je natuurlijk gewoon open gaan en... Uh, eh, zelf feestjouwen, want er wordt vast wel meer verdiend. Niet dat je heel veel verdient, maar. Hey, in ieder geval, we gaan de goede kant op. TVM's antwoord en ook muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd? Zometeen Mike Miltrain, maar eerst die Peter Brown met Dance Symbol.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 En dan voor Mike Biltrain met All I Got. CFM's antwoord, de Nightwalk, zaterdagavond. We zijn bij tot aan middernacht met straks DJ op. In het tweede uurtje en in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. de beste van de club uit Italië. En uh, de evenementenbranche en de poppodia's, die zijn blij... dat ze na de versoepelingen van afgelopen dinsdag hun deuren weer kunnen openen. Maar het G1-beleid dat ze moeten hanteren zorgt voor een dubbel gevoel. Brancheverenigingen vinden het niet eerlijk dat ze als enige... met deze beperkte maatregelen te maken krijgen. En uh, het ANP deed een rondgang langs de Zygodome, Alliant. Met die uh, alliantie van uh, evenementenbouwers, evenementenorganisaties Mojo en de branchevereniging van Poppodia Pop en Festivals. Beter bekend als de VNPF. Nou, dat bekend was geworden dat de 25 februari mogelijk meer geplaceerde evenementen. met meer dan 500 mensen kunnen plaatsvinden. En ja, het is lastig, hè? Maar ja, ze zeggen dan, uh, de badmuts zegt dan. Uh, sorry, Erskuiper, zoals die minister heet. Van Volksgezondheid zegt dan ja. Als er meer dan 500 mensen binnen zijn, geen zitplaatsen, geen mondkapjes en geen anderhalve meter, dan moet je echt gewoon getest zijn. Ja, aan de ene kant kan je zeggen, zit wat in. Aan de andere kant kan je zeggen, hou toch op. In de kroeg zit je ook uh, bij elkaar op schoten. Hè. Maar hè, hè, als er in één keer uh, 15.000 man bij elkaar zitten en zitten er zitten een paar bij die het coronavirus zouden hebben, dan hebben we weer een zware epidemie, hè, om het maar zo te zeggen. Dus uh, ja, en uh, de party update. Ja, ik weet het niet. Uh, in de Club Air is uh, throwback iedere zaterdag. De dag begint om 11 uur, maar volgens mij deze week nog tot 1 uur. Hè. Tot 1 uur mag het allemaal open. En pas vooral volgende week, zaterdag, mag het dan weer op normale tijden open. mag je ook weer thuis privéfeestjes houden met toestemming van de overheid. Dat het is altijd positief. Dus ja, ik weet niet wat, uh, wat er allemaal uh, uh, gaat gebeuren vanavond. Ik vind het allemaal nog een beetje spannend. Dus uh, in ieder geval, volgende week heb ik zeker weer een party-update... die echt helemaal vol zit. En nu gewoon de party-update hier op CfM Zandvoort. Muziek Ralphie Rosario en Linda Clifford met I Hear The Music. Het wordt de Dirty Secret uh, remix.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 Tibor met You Don't Know en daarvoor in Carrera met Play For Today. Een beetje Garage. komt weer helemaal terug. UK Garage hadden we al, maar gewoon de echte Garage van... Uh, ja, ik noem het een beetje uit de it-tijd. Die komt weer een beetje terug. Club, house, uh, Zo was het altijd. En uh, ja, Garage was eigenlijk een beetje vervaagd, behalve in Engeland dan. Maar het komt toch weer langzaam een beetje terug. Zien we hem zo want het is tijd voor de uh, Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair? En dan uh, zeg ik in de clubs vanaf volgende week zaterdag hè, op vrijdag al natuurlijk. Maar in ieder geval uh, op de radio, wereldwijd, op de stream. Deze week op 10 Mark Knight en Mason met Giving Up. Op 9 Christine Velvet met The Undertaker. Op 8 Jaded met Welcome to the People. Op 7 Huxley met Waiting. Op 6 Astro Drax en Martin Hiking met Feel the Vibe. Futuring Sola Phillips. Op 5, Veric Dawn en Jam Cook in de Gus remix. De Gus natuurlijk uit Nederland met uh, Back Tomorrow. Op vier, Honey Dion en Mike Dune met uh, Work. Futuring Dave Gillis 2 en Core Each. Op drie, Salvin. in de uh, remix van Cutscene met uh, Disco Revenge 2021. Op twee deze week. Low Step by Your Dreams. En uh, deze week nog steeds op, één. Ja, plaat die al 100 jaar oud is volgens mij. Paul Reed. Nou hij niet, maar uh, hij heeft er een nieuwe versie van. Café del Mal in de Pauls White Island Rework. En die gaan we niet draaien, want volgens mij wordt die straks in de mix van DJ out zo gedraaid. Ik heb al andere muziek voor je, Norti Cotto en Angel Manuel, of Angel Manuel met under the Sun. Er wordt de Nordicotto original mix hier op CFM Zandvoort in the nightwalk. Ford! Ford. Logic. En daarvoor Danny J. Lewis uh, met What You Thinking in the Mark Patrell remix. En tot zover ook dit uur van de Nike Niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse op met zijn Global House Pipes. En ik heb begrepen dat hij het even rustig aan doet. Hij bouwt rustig op. En na een half uurtje dan wordt het wat steviger. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de club Zet Italië met DJ Cavascelli. Nu nog even muziek, Flash Your Care met La Ranura. Ik zeg tot zometeen, na de break.